vakantie, mensen. Maar ja, kamperen, hè. oh ja, het einde. zelfs een vakantie gehad, eerlijk. Ik ging vaker doen, eigenlijk. Ja, ja, toch, een... ja, ja. Ja, wacht even, wacht even. Hier. Laat eens kijken. Ja. O, ja, dat was die bergtocht in Beieren, weet je nog? Ja, prachtig, ja. ja, die bergen zijn graag. Dat landschap, die eindeloze eenzaamheid, hè. Wat heb ik daarvan genoten. Wat heb ik daarvan genoemd? Ja, mensen, mensen, kalm aan, hè? Niks voorzien. En, eh, uh, nee, nee, geen stenen omlaag schoppen. Dan krijg je een lawine. Gewoon je eigen tempo aanhouden, hè? Ik geef het wel af. Dat mijn tempo niet. Ja, jouw tempo is plat op je luie krent zitten. <laughs> zo is dat. De bergen, de bieben. Ja, doen we nou lol, joh. Kijk eens liever om je heen, hè? De natuur. <laughs> Geniet eens een beetje. Wat je zo vriendelijk vragen. Klein beetje dan. Zeg, wat heb jij? Wat? Wie? Ik? Ja, je loopt zo weer. doe altijd. Ja, ja, ja. De groeten jullie, hè? Oeh. Mensen, niet zo vlug. Denken ze een beetje op om opa. Die man is zeventig. Zeg, verhoefd, waar is die? Dat hey. zie je nog wel. Hij is achtergebleven met dat gehol. Wacht even. Even halt. Hallo, waar weg. Waar blijven jullie nou. Oh. oh, hij is al vooruit. Nou, lopen dan maar weer. Ja, uit. Ja, dus, dus, dus, dus, ja, we komen vader. Ik heb dus. Weer wat anders. Er heb iemand dorst. Kook. Ja hoor, ik heb dorst. Kook. Dat zijn al mijn bergsportliefhebbers. Nou, wacht maar even tot we bij die berghut zijn, hè? Zeg. Toch loop jij raar. Ja, ik loop raar. Ja, ik heb een klein blaad. Mag ik? Oh. Moet je doorprikken als je er last van hebt. Ik zal jou doorprikken als ik er last van heb. Hoe weet jij trouwens dat je straks bij een berg gekomen? komen? Omdat dat in de folder staat. Hé? Daarboven zijn berghutten. Ja. Op aangegeven bergtochten, ja. Nou... En is dit dan geen bergpad? Ja, maar jij wou beneden weer niet even informeren. Nee, nee, nee. Ik, ik wil geen platgetreden talenpaden. Nee, we kamperen. We zoeken avontuur. Oh. Toch, hè? Had je breder moeten zeggen waar we heen Nou, dat weer. Waarom? Omdat ze dan weten waar ze ons moeten zoeken als er iets fout gaat. Ja, lieve <laughs> mensen. Wat kan er nou fout gaan? Ik kan over je blaas struikelen. Je bent er een fijn niet ja, ja hoor. Lui, <hazien> lui, lui. Mo Moet je eens kijken zeg. Moet je eens naar beneden kijken. Wat een dichte hè. Jong, Jon. Waar, waar, waar. Waar, laat Oeh. wat, wat is er? Broei, is er wat? Nee, nee, ik ik hoor even niet goed, oh, ik, eh, ik moet even gaan zitten. Koel, wat heb jij? Pavel van de oh. Achteruit, achteruit, jij Even, oh. even zitten, wat Oh, hoe kan dat nou? Ik heb er nog nooit last van gehad. Nou, o, o. toen we op huwelijksreis waren op de toen wou je ook opeens naar beneden, weet je nog wel? Ja, vraag niet hoeveel. Eh, nee, nee, nee, jongens, ik, ik begrijp het niet. Laat maar achter nog op de keukentrap het hele plafond getegeld. <tie> Moet je niet gevaars op een keukentrap het plafond proberen te betegelen. Ja, dan kom je nog schever uit dan thuis, jongen. <tie> ja, ja, ja, laat me dan nou maar even zitten, hè. Laat me dan nou maar even zitten. Laat me dan nou maar even zitten. Ja die wandeling heen, was schitterend, hè? Ja, ja, ja, prachtig, prachtig, ja. En dat enorme bergmassief, hè? Oh, kijk, hier zaten we voor zoveelste keer te rusten. Ja, dat bedoel ik, hè? Dat uitzicht daar, zie je? Ja, ja, kijk, kijk, kijk. Toen durfden jullie je blinddoek weer even af, jong, hè? Ja, hoor, alsof jullie zo fris waren, zeg. Wat een stilte, hè? Bijna benauwend, hè? Ik zal... Jo, Nee. Wat, wat, wat, wat is dat? Vader jodelt schat, He, trek die man doe dat voor je ogen Nooit nee, oh, nee. Mooi hè Jod? Ja prachtig vader Pas op oh, wow. ah, Ik zei toch pas op schat, leg stenen hier ja laat iemand met een ondraagbare blaren nog maar tegen een steen schoppen oh oh ik kan niet meer jongens oh, rusten weer even we zijn een blaadje gestoten oh. johlie Vader oh sorry boy, ik dacht dat je je oren dicht had nee mijn ogen nou ja als je maar van de natuur geniet kerel johlie oh ik heb dus kook Zie jij, goed? Nou, laten we die Blaren nou eens even zien, bro. Oh, huh? ja, nou, wacht even, een ja. moment. Wacht Kom even, ja? even met kousen. Ja, ja, ja voorzichtig ja. maar ja. zien, je ja. hoor. Hier, kijk eens even. Kijk eens even. Zo groot als een daalers. Nog geen dubbeltje, schat. Oh. Je moet een geldsontvaring in Blarenland. Ja. Ja. Nou, ja, zullen we dan maar terugkeer? Terug. Dat hele stop-eind terug, mens. Ik, ik kan niet meer. Echt niet. Nou, dat niet. En dan gaan Troel en ik even naar beneden de bereddingsbrigade waarschuwen. Meneer, vader heeft een blaar. Ja, wil men deze zaak alsjeblieft even serieus nemen? Nee, nee, schat. Oh, nou, zeggen jullie het dan maar. Ik weet het niet meer. Even lachen. Hé, wat? Even lachen voor de foto. Lachen, wel ja. Dank u. Oh. Onderschrift. Vader met zijn blaar op zijn berg. Kijk, hallo luid. Hier om de hoek aan de andere kant van dat meidje... ...zie ik iets van een huisje. Kan dat? Hé? Hey, hey. Berget! Ach, de... Wat heb ik je gezegd? Een Berget, jongens. We zijn gered. <laughs> We zijn gered. <laughs> We zijn gered. Oh kijk. Dat is die foto die jij maakte vlak voor dat huis ontdekte. Ja, ja. prachtig, hè. Ach, die bergen er op de achtergrond. Ja, die blaaf voor op de volgende er ook wezen. Ja, wat je ja. daar voor een drama van maakte. Drama? Ik? Nee, je. je kijk dan zelf. Kijk zelf hier. Ik zit er om te lachen. Ja. Je zit er bijna in, joh. Je ja, zegt Zeg, gek, hè. Dat we helemaal geen foto van dat huisje hebben. Vind je dat gek, vader? Ja, ja. Vind je dat gek, vader? Ja, ja. Nou, wat heb ik je gezegd? Dit is nou kamperen, hè? Op avontuur gaan. toch maken, hutje zoeken. Lekker primitief. <laughs> Midden in de natuur zitten. Zeg, hebben jullie al iets eten gevonden? Meer? Ja? Jazeker, natuurlijk. Hier, kijk maar eens even in die kast daar. Brood en kaas is er zeker. Het wordt altijd weer aangevuld. Hè. En uh, wat je ervan op eet, dat laat je er geld achter. Zo gaat dat. Ja, waarachtig. Kijk eens even. Brood, kaas, koffie, alles uh, is er. Nou, en brandschoon is het hier, eerlijk. Ik heb durst. Ja, hou jij daar nou eens even over op, joh, met ik heb dorst. He, hoor je mij soms over ik heb dorst? Ik kan uren zonder drinken. Ja, een ook. Kan je nagaan, hè. En ik heb niet eens een bult. Nee, jij zit op het vocht in je blaar. Oh. Kijk, zeg, zeg, zeg, kijk nou zeg. Nog, nog een jachtbuks ze ook, zeg. Hey, wat, wat, wat? Zeg, zeg, blijf er alsjeblieft vanaf, mensen. Kijk, met, met wat patronen achter, zeg. Een prachtwapen. Nee? Dat gaan we eens even uitproberen. Je vader, vader, vader, ja. doe me een nou lol, zeg. En laat dat ding staan. Die goede man heeft een leven lang gejaagd, die Ja, zo, zo is dat. Ook nou, even kijken hoor. Wie weet valt er een stukje wild tussen voor vanavond. Ach, kom nou, zeg. Zo. Jasses. Wat naar ook. Ja, maar wat moet die allemaal dan met dat geweer? Nee, nee, nee, nee. nee. Allemaal binnen blijven, hoor. Het is levensgevaarlijk. Ja, zullen we dan eerst maar eens even koffie maken? Ja. Zeg, uh, daar in de vette. Zijn uh, het koeien? Koeien? Koeien, hè? Uh, roep opa binnen met dat geweer. Oeh. Kijk, daar komt iemand aan. achter die de struiken door? Waar waar, waar, waar, waar, waar? Ja, ja. Oeh. Ach, ja. <laughs> He, en Nog een toerist. We krijgen een gastrol. Ach, lollig, hè. Wat ja. zijn er die onverwachte ontmoetingen? Jezus, moet je kijken wat een leuk hoedje, Poen? Dan moet jij ook kopen, zoiets. Ja, ja, geinig hoor, geinig, geinig. Kamperen, hè. Kamperen, mensen ontmoeten. Vrienden maken. Ja. Oh, oh. Hel! Vader, oh, vader! Vader! Oh, okay. wat is die de, een hoedje nog op nou gebleven? Hij ben je ha, Ja, ik ja, vind het gek ah. dat die de hoed van je hersen schiet. Hallo! Mijn bril, mijn brilletje, ik had hem zeg, bijna zag ik een joekel van een konijn. bijna raakt dwars door zijn hoedje. Water, sinds wanneer draagt een konijn een hoed? Oh, ja, zondig bril, hè? Zonder bril, hè? Ja, juist dat het een het was. Ja. Weet ik dat die man zijn zomerhuis is? Weet ik dat die mensen met hun koeien de hele zomer op, op een berg de bivakeren? O oh ja, dat, dat, dat wist ik wel, ja. O oh ja? Ja. Oh ja? Ja. En waarom zegt u dat dan niet? Nou, om, omdat jij zei dat het een berghut was. Ik, ik, ik ga niet bissen. Mis... Ja, dat goed hoor. Is toch niet te geloven? Kragen we daar even iemand zijn boerderijtje? Komt die man in alle rust naar zijn huis? Schiet er een bejaarde jager de hoed voor zijn kop. Ja, ik heb toch nooit iemand zo hard in berg af zien, hoor. Nee, ik mis zelden. Nee, ik mis zelden. Nee, ik mis zelden. Nou, is alles opgeruimd mensen? We moesten maar weer eens naar beneden, hoor. Ja, hoe is nou met je blij? Och, ik red het wel, zei hij dapper. Terwijl hij de pijn verbijt en zijn blinddoek aangorde. Ja, jongens. Ja. Zeg, zeg, die, die rustigheid, die stilte. Even stil nog even luisteren. Kilometers in de omtrek. Geen mens, hoor maar. Ja, nee, ja. even stil huizen. Ja. Achtung, hier spreekt die politie. Ja, al. Komt alle raus. Hé. nacht naar anderen. Wat? En ongewapend. Ja, die is heeft de politie gewaarschuwd. Zijn he? vernünftig. He? Je hebt geen kans. Raus, jetzt. Jongens, we moeten eruit, hoor. Ja, ja, ja vooruit. Ik, ik ga wel voorop. Kijk, zeg, ik, ik zou die blinddoek voor mijn mond weghalen! Jon, huh? dat ziet dat zo misdadig. Zeg, jij, ja, kom oh, maar, kom maar. Hem de hoofd! Alsjeblieft. En oh. inlegen! Dat hey. hey. gewoon. Ja, lichten. ja. Je moet liggen, jongens. Liggen met je hoofd naar beneden, mensen. Ja, zou je nog niet eerst even zeggen wie we zijn, joh? Ja, kan je je taal nog eens spreken? Ja, Herren! Wij zijn uit Holland, ja. en wij zijn Hollander. Nee. Ach zo, een heroïnebande. je ja. denken dat wij heroïne smokkelaars zijn. Vader, lach niet! Vader, lach niet! Vader, lach niet! Ja, de wandeling heen was heerlijk. van uh, De Heilige Stroozak, een strip geschreven door Jan Moraal. En dat we eruit gedraaid worden, nog even een plaatje van de Band, The Islands. En volgende week natuurlijk weer een aflevering van De Heilige Stroozak, dan op de ene en laatste alweer. En uh, nou, ik zou zeggen, de groetjes van Vincent. Dag! Nou, is Vincent dan weer met de zesde speciale extra zomereditie van voor ons gemaakt door ons gekraakt. En we gaan zoals gewoonlijk weer een wekelijkse strip uitzenden. Maar voor we dat gaan doen, even een plaatje van Kenny Loggins' Lady Luck. Zo is het nu weer tijd voor de heilige stroozak. Deel 6 alweer, het ene laatste deel. Dat gaat ontzettend snel, of nou ja, ontzettend, het dus gaat snel. En uh, nou, het loopt weer helemaal mis, net als andere weken.